Met nu... Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, dat is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. I am tired of the same old faces. Ja, dat kan. Die ziet er ook al een tijdje. Het is even naar acht uur. Toebak Leeft op de radio. Fijne toestel op staan. Een dag vol gebeurtenissen. Vannacht heb ik nog even zitten kijken naar de opening van de, de Olympische Spelen. Oh. Ja, het was oh. ja, het wel even de, noem je dat, de overzicht hebben gedaan vanochtend vroeg. Ik heb niet echt uh, tot s'avonds laat zitten kijken, want het is altijd een beetje traag. Het zag er wel heel spectaculair uit. Echt, mooie fragmenten zaten erin. En ook de toespraak ook van de president, hoewel, wie had die toespraak nou ook weer gedaan? Weet ik niet meer, want sommige mensen wilden niet komen opdagen. Die zagen er niet zitten, die waren ook bang dat ze uitgehuweld zouden worden. En in sommige momenten, uh, noem je dat, werd, werd er ook wel een beetje boeg geroept, hè? Boe groep ja, ja, oh. ja, ja, denk ja. Nou ja, heel veel mensen waren er toch wel een beetje op tegen. En het grappige is, de verslaggever zag gegeven moment ook. Wie, wie zag je daar nou? Dat was volgens mij uh, Rutte die net voorbij kwam. Kijk, wat, er... wat, wat hier Wat ik op de tekeningetjes doe? Nee, nee, oh, nee, nee, oh, nee. ik zit ondertussen uh, Rio in beeld te kijken. Maar okay. vind ik zie het spannend eigenlijk nog. Nee, ja. nee oké. Okay. nou dit, dit hoor je gisteren, of vannacht hoor je natuurlijk. Op dit maravillose spettakel open, de Olympische Spelen do Rio, celebrando a 30 nee, Hier zit al wat er erheen. En sommigen durfden, durfden gewoon niet te komen. Die hebben ook geen toespraak gehouden. En dan geeft de slaggever die spotte ook Rutte. Daar, Rutte. Zijn paard Zenit vliegt morgen direct. Vanuit Luik naar Rio de Janeiro. Ik wist helemaal niet dat Rut ook meedeed. Maar die ik wist niet dat hij die... de... ook een paard had. Nee, ik wist ook niet een paard. Oh. Maar goed, die schijnt ook mee te doen. Dus dat is echt heel bijzonder allemaal. De Olympische Spelen is geopend. En vandaag natuurlijk, wel de Gay Parade. De Gay Pride, yeah. De Gay Pride. dat gaat gebeuren. Everybody knows I am going to get in this Ja, dat kan je vergeten. Ah. Echt, dat kan je vergeten. Ja. Want die hele stad zit er helemaal borstend vol gewoon. En natuurlijk is het natuurlijk altijd leuk om even de klassieken te laten horen. Nou, je vast daar gaan we. Ik wil je naar een Game Boy! Ik wil je naar een Game Boy! Ik wil je naar een Game bar. Game Boy! Bar. Bar. Nou, precies, misschien moet je dat vandaag eens doen. Naar de Game bar oh, gaan. ja, ja. Nee. Ja, ja. Ja, het ja, ik rekende wel eens en yeah. De laatste keer. Ik... ...naar de Gay Pride weer geweest. Ja? Toen begon het op een gegeven moment, het was ook heel warm... Het begon het toch te gieten... Uh, ...dan zie je al die gasten met die netkuizen, ...en dan wordt zo'n ponchootje eroverheen. dat ja. is een beetje jammer dan ja, weer. Ja, dat is een beetje jammer. Dat is een beetje knullig. Vandaag is je niet aanwezig, dat is best wel... Uh... Fout, maar goed, hij had andere bezigheden. Ik heb het over Marcus, onze jeugdverdeling. Is er volgende week, geloof ik, weer? Dan ben jij de niet, geloof ik, hè? Nee. En zo wisselen we het mooi af ja, hier geweldig. in zaterdagmorgen. Ik kwam deze trouwens tegen in de, de Gay Top 50, geloof ik. Ah. En die vond ik ook wel toepasselijk. Heavy Cross, nog steeds een zware kruis wat ze moeten dragen, natuurlijk. Ja. Wanneer worden ze geaccepteerd? Je weet het nooit. De kast op hier, met toepak Leven. Mm -hmm. We'll <laughs> Uit een doos gossip van. Uh, of nee, gossip eigenlijk een heavy cross. Het zware kruis wat ze moeten dragen, natuurlijk. Nog steeds niet geaccepteerd. En trouwens, deze band. Helaas bestaat die niet meer. Ja, precies. zijn dit jaar uh, ermee gestopt. En Beth Ditto, dus de zangeres van de band, die is nu bezig met een solo carrière. Maar als het weer van die zoet zoetsappige muziek gaat worden, dan haak ik af hoor. Maar goed, ik zal er nog eens even in verdiepen. Bert Dippe, Ditto, zong dit dus bij De concept Het is de zaterdagmorgen. En ja. uh, vandaag in de, in de krant lees je dat... Uh, yeah. Ja, oh, ze gaan het groot aanpakken, hè? Ja, nou, ja, die, die, die, die uh, wespen, die zijn er niet meer. Die zijn ook allemaal overleden. Ja. Want door de, de hefige, heftige regenval zijn al die, uh, die nesten zijn... Uh, ze zijn gegaan? Oh, ik dacht dat je het over de ziekemug had. Ja, de, oh ja, de ziekemug mug is daarvoor in de plaats gekomen. En ik weet niet of de, de, de wesp de ziekemug mug zou kunnen voeren aan hun kleintjes. Want dat o, doen ze natuurlijk. O, maar dat, hè? Ja, maar dan krijgen die het ook allemaal weer. Ja, het, dat weet ik niet. Kunnen kun, kun, insecten het ook krijgen? Weet ik niet. Je hebt maar, maar, toch wel hele kleine hersenen? Dan kun je het hersenen. virus toch dragen? Ja, oh, dat is waar. Dat zei het ja, oh, oh, Zeg, jeetje, je maakt er allemaal even een... Ja, het wordt wel spannend ja, allemaal. Ja, het allemaal. Maar goed, we hebben dus nu te veel muggen. Geen wespen maar te veel muggen en dat, ja, dat is ook niet helemaal goed. Dat raakt allemaal een beetje uit balans natuurlijk. Ja, nou ja. goed. Geniet er wel even van zou ik zeggen. Ja. Dat, als je op het terrasje zit, als je op het terrasje kan zitten natuurlijk. Die hè, wespen, dan, de wespen of de muggen, allebei. Dan heb je geen wespen, meer, dan heb je wel muggen natuurlijk. Ja, dat is wel. Nou, maar goed. Wat wil je net een of het ander? Goed. We zaten ja, morgen twaalf over acht. We kijken sowieso eens even de wereld in wat er allemaal uh, gebeurt. En nou, onder andere Rio is geopend natuurlijk. Mooi spektakel, echt mooi, groot vuurwerk en zo. Ja. En uh, er uh, waren weinig sporters trouwens die liepen. Hè? Er waren geloof ik met 33 sporters die meeliepen met uh, de, de opening. De Paralympics of zo. Ja, dat leek wel, ja. Die rolden allemaal langs de sport. Nee, nee, nee. <laughs> maar vorige, jaar waren, of vorige keer waren het de 43, nu 33... En, en dan denk ik, ja, dat is toch jouw punt? Dat is toch jouw moment? Ga meelopen! Ja. Ja, dat, dat is allemaal voor jou geregeld. Nee, maar ja, ik moet me toch concentreren op mijn. Uh, op mijn uh... Ja, misschien, maar misschien zijn Miss... ze ook bang toch voor, uh, dat de angst toch begint te regeren. Nee, nee, nee het heeft echt te maken. Hun prestaties ja? kan, kunnen omlaag gaan. Als ze zeg maar, urenlang op, op de been blijven daar. Dan moeten, en ze moeten straks presteren. Ja, dan valt dat tegen natuurlijk. Ja, het is wel een beetje dubbel dat je denkt, ja, ze doen het toch voor jou? Jouw sport. Maar liepen onze vliegende Hollander mee? Epke? Onderland? Ik, ik heb hem niet uh, kunnen traceren. Oh. Nee. Ja. Ja, het is, ja. Ik ben het ook niet zo goed. Ik heb ook de delegatie van Rusland niet bekeken. Die was het ook allemaal klein. Die liepen er met twee mee natuurlijk. Ja, ja. ja. Dat is natuurlijk wel spectaculair dan. Nee, als die allemaal meeliepen. dan moeten ze allemaal gecontroleerd worden op doping. Want dat is wel verdacht. Hè? Want zij kunnen wel meelopen al die uren. En onze ja, sporters nou, bijna het niet. Het ja, dan weet je het wel. Dan al. weet je het wel. Oh, nee, ze zeggen in Rusland zelf. Dit wordt de cleanste uh, Olympische spelen voor ons uh, ever. Gewoon. En alle. Alle records worden niet gebroken nu, deze keer. Nou... En het is iedereen van, ja, hij zit maar drie seconden onder het wereldrecord. Ja, <laughs> het Olympisch hebben... record van vier jaar geleden. Ze hebben nu allemaal een persoonlijk gesprek gehad met Poetin... dat ze echt nu moeten presteren, want anders zijn hun familie niet veilig. Ook doen nu een uitspraak die misschien niet helemaal kan, maar... <laughs> ja, nou, ja, zoiets, ja. <laughs> maar goed, straks onder andere kunnen op de Zandvoortse berichten natuurlijk. Maar eerst een plaatje wat toch echt bedacht veel lijkt op de strokes... Maar ze geven ook toe in een interview dat ze wel heel veel strokes hebben geluisterd. Destijds, in de jaren ah, begin 2000 en zo. En dit heet Mixtape. Good morning. Good morning. This is CFM. Tubac leeft. In this election is about who will have the power to shape our children for the next four or eight years of their lives. And I, I am here tonight because in this election there is only one person who I trust with that responsibility. And that is our friend Hillary Clinton. You hear me calling out your name. I got something burning, coursing through these cold veins. In the words we speak, babe somehow I get lost in between. When to suffer in silence, or to break it all with each breath that we breathe. And I don't wanna break it off, or break it off, but I can't let it be. I don't wanna be the one to call it out, love, but it's all I can see. Remember. No one can ever take that away. Remember what we found in the rhetoric and the How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is when they go low, we go high. Don't you remember love? Don't you remember love? Don't you remember love? I was waiting for a call. A call never came, so I made my own way, and I can't find my way back again. Stranded in the darkness, begging please don't pin all Weervolle muziek, dit. Bears Dan, zei de band. Ze komen uit, uh, uit Ierland vandaan. Leuk beetje, bestaan nog niet zo heel erg lang. Even kijken wanneer ze ook weer ontstaan zijn. Ik kan het trouwens niet vinden. Ze maar... spelen binnenkort in de Oosterpoort. Er zijn nog kaarten voor. Dus als je het mocht denken, van, nou, dit vind ik even helemaal te gek wat zwervel. Dan kan je daar naartoe. Uh, dit was Red Earth in the Boring Rain. Ja. De aard is rood en het stroomt. Het regent. Oh nee! Het begint dan te onweer? Ja, het is vandaag door de Gay Parade, dus dat is een beetje teleurstellend. Daarvoor nou, trouwens nog de Mixtape 2003. Ja, ze heet niet de band, maar zo is de titel van de plaat. De, de, de band is uh, de Academic. De, aca de, de, de Academic. Ik kan het niet uitspreken. Goed. Ja, goed. Maakt niet uit. Uh, hier op de zaterdagmorgen, het is 20.08... en uh, ja, het is uh, Toebak Leeft op de radio. En het is zo'n spannende zaterdag. Nou, waarom? We verwachten ook deze zaterdag alweer een soort zwarte zaterdag. Het moet toch niet zo worden dat nou gewoon de hele zomer... iedere zaterdag zwart is, hè? Nee, toch? Waarom ja. zou dat zijn? Nou, ze zeiden al dat tussen Lyon en uh, Orange... op A7 staan al meer dan 20 kilometer file. en dan hebben we het dus over vanochtend vroeg om 6 uur... En in Nederland moet het verkeer richting Schiphol... nog steeds rekening houden met extra reistijd. Want door die controles, oh, door ja. de Marische staat oh. er inmiddels alweer een file van een paar kilometer. Zwart, zwarte ja. zaterdag alleen in de buurt van Schiphol. Nee hoor, maar dit wordt daar verwacht ook weer een van de druksten van deze zomer... op alle Europese wegen. En ik snap het wel hoor, want je hebt af en toe van die rare dingen. Ja? Want er, er was in, uh, in Duitsland... heeft een Oostenrijkse politie... of nou, Oostenrijk dus... een ja? 78-jarige Duitser van de snelweg gehaald... die in een auto zonder linker voorband reed. Dus er zal ook wel een beetje file achterhangen hebben. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die daardoor veroorzaakt worden. De politie was gealarmeerd door andere weggebruikers... die door de bejaarde automobilist waren ingehaald, toch? En merkte dat hij geen linkervoorband had. En de man verklaarde ook van... Nou, niks van gemerkt. Niks van gemerkt. Maar hij moest wel zijn rijbewijs inleveren. En hij wordt door een politiearts onderzocht... of hij wel helemaal jovel is. Dus uh, Dat vind ik ook wel. Alweer... Wat, wat, wat heeft de politie uit, voor uitspraak gedaan? Of hij wel helemaal jovel is? Nee hoor, dat zeg ik. Hij wordt, dat dat oh. is ik ervan. Oh, dat dacht maar ik hij even, wordt wel dat... door een politiearts onderzocht. Ja, want ik want, dat uh, kan uh, ja. even niet natuurlijk. Hè. Je moet wel netjes blijven. Maar heb je nou niks uitge uh, ni niets gemerkt dat die band eraf ging? Ja, dat is wel heel raar. Dit is echt dat je denkt van lekker slim. Ja, kijk jij, check jij je wanden voor je gaat draaien of? Nee. Ik maar mag... je spot, je spot wel dat ze we er zijn. Denk ik. Als er niet zijn, dan reageer je wel. Ik. ik heb het ooit gehad en toen reed ik voor het eerst in een wat groter auto. Toen moest ik iets ophalen. Dat was ook redelijk zwaar. Dat lag achterin. En tegen een, een tijdje tijtje weg, ik denk hij. Toen de hoorde ik wel een apart geluid. Ik bedoel dit voor vooral apart geluid. een gebeurde reed ik. Ik denk hij rijdt wel zwaar. Dan reed ik nog een tijdje weg. moment gebeurde ik. Oh joh, dit is niet goed. Dus ik aan de kant. Had ik meel achterband toch redelijk een paar gereden. Oh. Oh, yeah. En ik had niet echt gevraagd, vrachtwagen, gewoon een bestelbus, een flinke bestelbus. Dus dan later iemand die ging die band maken en zei van... Nou, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Iemand die zo lang door heeft gereden, die, uh, die heeft echt niet goed opgelet. Ik nee, nee, oh. zeg, nee, ik zal hem even aanspreken, de ik de weet niet wie het was. Dat ging ging over jou? Ja, dat ging ook over mij. <coughs> ja. Maar goed, het net gedaan of het niet over mij ging. Dat is het ook ja. wel waar. Uh, oh. Ja, het, het gebeurt wel eens... Uh, ik merk het zelf ook met de fiets. Dat ik gegeven denk ik, jezus, ga je die fiets zwaar oh, naar mijn werk? Ik, oh, ik kom er nooit. Tot een gegeven moment denk ik, oh, ik zal even kijken of zijn. Ja. Hallo, zijn zeg mijn maar, banden heel slap. Ja. Dan, kan ja. Ik, dan ga je weer 10 km per uur harder natuurlijk. Ja, dat scheelt wel. Ja. De moeite waard. Ja. Dus, nou, straks de zandvoortsberichten. berichten. En onder andere ook... Uh, uh, ik, stil, ik had een paar dingen opgeschreven waar ik het over wilde hebben... maar dat, ja, dat valt er toch weer voor je weg. Het even voor je op is misschien handig. Leuk, vrolijk bandje. Roosevelt. Verwijzing Verwijzing naar de Amerikaanse president... die toen zo ontzettend goed heeft gedaan, denk ik... De plaat heet Fever. Daar heb echt zo'n homo plaat weer. Echt toepasselijk volgens mij. Plaat waar je vrolijk van wordt. En dat mag je in deze tijd wel weer. Just zij voerde weer de boventoon in de muziekwereld. De gitaren zijn een beetje op de achtergrond uh, geraakt. Ja, misschien ook wel even rustig weer. Maar ja, ik ben zelf nogal wel een grote fan van de gitaar in de muziek. Dus ja, ik moet soms wel een beetje zoeken. En deze plaat was hier gewoon niet te vinden, de gitaar. Nee, dit was een leuk keyboard-muziekje. Les één op de keyboard, zeg ik altijd. En niet aan de hand muziek. niets aan de hand muziekje. Aan de hand -muziekje. Ja. Dat mag ook wel een keer. Ja, ik in plaats van al die dreigingen. Alhoewel ik zie het wel steeds meer in de media dat de media, ja, dat is lulverhaal. Dat trappen de mensen niet meer in. Tenken, oh ja, weer IS. Nou, dat weten we wel. Nu gaan ze het steeds meer ophangen. Van ja, het is die gevaarlijke gek van op de hoek. Dat is oh. natuurlijk wel een beetje jammer voor de IS. De IS denkt ja, wat hallo, hallo. Ah, ja, ze, hebben het, ze hebben het gedaan in, in onze naam. Wij, wij, hebben, wij zijn de schulden gedaan. Maar goed, dat, dat, ja, dat media denkt nu van nou, dat hebben we gehad. We gaan het nu gewoon weer gewoon gevaarlijke gekken noemen. En dat is misschien wel weer een goede verandering ook. Dus dan wordt het IS eigenlijk in ons hoofd minder groot. Ja, ik vind het een goed idee. Het is alweer tijd voor. Zandvoortse berichten. Precies, ja, voor dat, we, we zijn het is, ruim op tijd. Ruim op tijd, het is ah. bijna half negen. En dan doen we altijd even een kleine greep uit. Alles wat hier in de buurt uh, speelde. Ja, gisterenmiddag nou. is om vijf uur... bij het Zandvoort Museum is, er, uh, is de winnaar van het EK Zandsculptuur 2016 uitgeroepen. En dat was... Nou. de Brit Baldrick Bacall. De naam, de Bibi, Beldrick Bakkal. Is dat echt zijn echte naam of is het ja. een artiestenaam aangenomen? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat het wel echt een echte naam is. Dat is wel een stoere naam, zeg. Ja, maar de, de jury beoordeelde zijn ontwerp getiteld... The Free Spirit of Amsterdam als de mooiste van zes zandkunstwerken. En uh, zijn, uh, zijn sculptuur laat een groep mensen zien... Met, die met verenigende krachten een zware molensteen aan een heuvel, uh, of een heuvel opduwt. Het werk is nog uh, tot vier... Tot eind oktober op het Badhuisplein. Zo lang? Ja. Al dat zand? Al dat zand, ja. Weet je al veel zand in Zandvoort? Ja. En er staat er nog één ander werkstuk op het Kerkplein. En een zevende staat op het Gashuisplein. Maar die was geen deelnemer. En die, die Beldrick yeah. <laughs> Bakkel. Ja? Ja, ja, ja. <laughs> net als Harry Potter. Echt zo. Maar die neemt dus de prestigieuze titel over van de Nederlander Maxime Gazendam. Die het EK vorig jaar won. Beldrick dus, uh, Bakkel. Beldrick Bakkel. Ja, dus met CK Beldrick. Ja, oh, dit is echt is een, een goede naam. naam voor in de film ook weer. Ja, ja vind ik ook. Uh, Harry Potter en de Baldrick Buckles. Ja, het ziet er mooi uit. Ik ga even ja. kijken of ik hem kan uploaden op onze uh, Facebookpagina. Hartstikke mooi. Verder uh, een heel stuk te lezen over uh, Esther Kan. Die heeft een aantal jaar geleden... heeft ze op 46 jaar leeftijd heeft ze een aantal herseninfarcten uh, infar gehad. Ja, en daardoor is ze uh, gedeeltelijk verlamd. En die doet even een verslag van hoe slecht ze behandeld is. Oh jee, ja. Ze heeft heel veel dingen zelf moesten bekostigen. Ze had vroeger ook nog wel een manager die haar hield... maar die is op een gegeven moment ook zomaar vertrokken. Dus nu bekostigt ze bijna alles zelf. En dat gaat om het feit... er wordt gekeken wat je twee jaar geleden hebt verdiend. Ja, en toen had ze ja, nog een goed betaalde baan. Gedaan, ja, en nou ja, daar wordt alles uh, op gerekend. En af en toe krijgen ze zelfs ook nog... Een, van de uh, uh, rekening van het Centraal Arbeidskantoor... als ze even die kan betalen... terwijl ze zelf dingen heeft al, zelf heeft betaald. Dus er is nog wel best wel wat klachten over het, uh, of de WM. Dat het niet helemaal soepeltjes loopt. Het is wel één een, een, een verhaaltje, want het schijnt dat 80% mensen, van de mensen wel tevreden zijn. Alleen, ja, 20% is dan niet tevreden. Maar heel veel mensen zijn niet zo goed gebackt en trekken er niet aan de bel. Dus waarschijnlijk zijn er nog wel weer mensen ontevreden die laten niks van zich horen. Dus ja. het is misschien wel een goed signaal om wel iets van jezelf te laten horen. Want het moet toch wel een beetje. De kinderziektes moeten er nog wel een beetje uit, natuurlijk. Het is toch wel belachelijk voor dat zo'n vrouw alles moet bekostigen van de simpele dingen een deuropener, een extra rijplank, weet je, bij de ingang. Ik denk, ja, kom op, zeg. Dat zijn ja. toch niet de kosten. Dat, dat kan toch vergoed worden, zou je denken. Maar helaas. Ik denk dus dat je uh, dan, dan toch misschien ook steeds meer via crowdfunding dit soort dingen gaat bekostigen. Ja, je moet creatiever worden. Ja, je moet, ja, we maar daar heb je wel een worden. case manager nodig... zeg maar, die jou stimuleert om dat soort dingen op internet te zetten. Want sommige mensen zijn er helemaal niet zo goed begaafd daarin. Want die zijn helemaal niet zo handig erin. Ik ben er zelf ook niet handig in om dan zeg maar, iets op internet te zetten... en dan geld bij elkaar te praten. Want dat is het eigenlijk. Nee, dat is ook zo. Nee, goed, nog een ander berichtje? Ja, ik heb nog wel een ander berichtje. Ja. Dat de Amsterdam Beachline is gepresenteerd. En uh, dat uh, staat vanmiddag, en volgens mij is dat gistermiddag... is de nieuwe amsterdam Beachland officieel gepresenteerd. Vanaf maandag 5 augustus zullen in totaal 12 connection van buslijn 80... een jaar lang rondrijden tussen Amsterdam en Zandvoort-aan-Zee... met reclame voor die badplaats Zandvoort. Kijk, het zijn natuurlijk altijd al de bussen die er waren. Yeah. Maar uh, om twee uur arriveerde dus de nieuwe bestekende bus bij het Badhuisplein... waar drie pitspoesen uitstapten. Ja, belachelijk. Wat is, <laughs> waar is dat dan weer nodig voor? Als oh, ze zien inderdaad al nou, heel, ja, heel stroomlijnt uit. Ja, yeah, met die strepen aan de zijkant en ja, hun benen. Ze hielden Halteborden vast die de route aangaven van de bus... van Amsterdam City, Authentic Haarlem, Dutch Dunes... en Stanford Bubbling Beach. En uh, ja. Laren Lemmers van de VVV die heeft de genoogde een en ander verteld... over de achtergronden van dit initiatief... Waardoor, waarna burgemeester Niek Meijer de officiële opening voor zijn rekening nam. Oh, Oké. Okay. Nou. Ja, een... Zitten deze dames ook achter het stuur? Nee, ze zijn er alleen vandaag. Dat is oh, een beetje jammer. Oké. Okay. Nou, het, ja, goed. Ja, maar, dit een mag een dit foto, nog, hè? hè? Mag dit nog? want Dat ik de vrouw hiervoor misbruikt worden? Ik ja. Vind het... Het mogen ook mannen zijn. Zeker omdat we nu de, de, ja. het uh, mooie weekend hebben in Amsterdam. Hadden het mannen moeten zijn? Had het mannen moeten zijn. Met mooie en een mooie sixpack en een strikje. Ja, of in ieder geval uh, twee mannen en twee vrouwen. Zoiets. Beetje goed ja. verdelen. Ja, dat is helemaal waar. Ik stond pas geleden hoop te doen natuurlijk, over die 5 die acht poster. Van die vrouwen met een poes tussen de benen. Ja, niet alleen de ja, eigen, ja, maar een andere poes. Ja, oh. heb is gezien, Mensen vallen erover. En de anderen zeggen: nou hou eens op, joh, dat is toch ook wel weer leuk. Is het is wel weer grappig om dat te doen. Maar goed, daarnaast zie je ook een man. Alleen die is weer niet zo seks. Uh, zo sexy in beeld gebracht. Ja. Die staan nou onder de douche of zo, geloof ik. Dus. Nou ja, uh, ja. We worden conservatiever. We, we, we moeten eraan geloven. Dus dat soort dingen verdwijnt langs mij uit het straatbeeld. Goed, tot zover, de voor berichten. Tijd voor muziek. Good Charlotte. One promise. We made it. We said we'd never break it. Don't look down. Be honest. Tell me, has it changed?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 En die hoor je in de zaterdagmorgen. Life can't get much better. Laten we bij elkaar blijven. Dan verbouwen we dit vind ik's uh, huisje wel even. <laughs> Want dat was natuurlijk ook wel een beetje de discussie. Hè? Uh, als je in zo'n nieuwbouwwijk woont, dan, uh, ja, dan ga je uit elkaar. Dan wordt het niks meer. Dan moet je verhuizen. Alleen is het ook wel heel vaak, heel veel mensen wonen in zo'n huis. Dus als je dan dat bij gaat houden, dan klopt het ook wel dat, ja, dat er heel veel mensen in zo'n huis wonen die gaan scheiden. Ja, dus dat zeker. Het. Maar later is er weer ontkracht dat het een beetje onzin was. En uh, dat was echt een van de kopkranten van de afgelopen week natuurlijk. En uh, ook las ik vandaag een stukje in de krant dat de... de noem je dat ook weer? De, de, de campers helemaal in opkomst zijn. Campers zijn ontzettend populair. Omgebouwde oude ford En uh, ook hele luxe campers waar je echt een douche in hebt zelfs. En uh, vroeger moest je de, de, de bank opklappen tot bed. Tegenwoordig heb je een bank en een bed. Dat heb je gewoon naast elkaar zitten. Dus, en er zijn zelfs ook campers... Er zit zelfs een kleine sauna in. Nou, stap, oh. stap in mijn auto, dan heb je ook een sauna. Dat is helemaal ja, geen punt. Het gewoon de zon staan, niks aan de zou je godsen een sauna maken in je auto. Dat wil je toch allemaal niet? Je wil je airco. dat wil je. Nou nee, goed. Het schijnt dat ze echt. Uh, ja, het is natuurlijk leuk om zo'n oude VW-bus te nemen en dan het land door te zwerven. Ja, het staat. En dan gewoon. Uh, ook al die mensen die zo'n food hebben tegenwoordig, die staan ook overal. Oh, ja. Ik ben van de week ben ik uh, bij. Uh, de borrelpop geweest bij uh, de Lakens hier in Zandvoort. De borrelpop, de Lakens? Ja, de Lakens is een, een, een vrij luxe camping uh, langs. Oh de ja, oh ja, ja daar rijd ik altijd langs. Ja, Toch, daar rijd ik altijd langs. Ja. En toen uh, was ik al daar en, en het is gewoon zo luxe allemaal. Al die tenten en alles. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: van, Nou, we koken wel sauna erbij hoor. Hè? <laughs> huh? Ja, waarom niet? Ja, en er nee. stonden ook nog er stonden twee foodtrucks. En wij hadden eigenlijk het plan om gisteravond naar uh, Amsterdam Kook te gaan. Maar we denken: Ah, hè? Huh? Speelman, een speelman speelden daar en uh, twee food trucks. Ik denk we hebben ons festival al gehad. Ja joh, klaar. Wel ja goed. En hey. van gisteravond het was wel heel leuk. Het was in Zandvoort, was er uh, jazz. Dus daar uh, zijn we daar ook weer even heen geweest. Dus ja, we pakken over alles een snuifje ik mee. We zeggen pakken over een snuifje van mee, zeg. Uh, een snuifje. We hebben echt een ervaringsdeskundige feit. Wat gebeurt er allemaal in Zandvoort? Zeg, He? Het ja. uitgaansgebied. Ja genoeg. Nou, goed, ik zie wel van die VW-bussen af en toe staan. De zaterdagochtend als ik langs de boulevard rijd en denk, oh ja stoel en dan zo'n uh, zo surfplank op het dak. En dan, uh, dan vaak dan service ook niet. Maar het ziet er wel stoer uit. Ja. Het is alleen bij 120 kilometer op de stevig. Ja, dat is dan wel weer spannend. Het en dan denk wel je wel, weer... wel, ga ik zo langzaam? Ja, je ja. hebt een beetje extra, hoe dat, uh... Ja, op een gegeven moment kom je los van de, van de, van de weg natuurlijk. Ja. ja, en dan stijg je gewoon op. Dan is het echt Back to the Future. Hey. Heel veilig. De Churches is een leuk beentje. Ze hebben een nieuwe single uit. En ook dat kan je hier verwachten natuurlijk. Daar lig je niet op. Lies. Muziek met de gitaar. Kom op, klaar naar muziek weg. Elektronische muziek. De Churches. De nieuwe single heet heet Lies. shit, Harry. Ik vind het toch wel weer grappig hoor. Het is ook een beetje dik aan White Lies. Ook zo'n metaalachtig beentje. Maar goed, dit kan je horen in de zaterdagmorgen. Ik zit even te kijken wat ik allemaal aan het doen ben. Oké, okay. dat zover. straks meer muziek. Eerst even wat berichten. Ik zie vandaag in de krant onder andere dat steeds meer winkels dicht gaan. Gisteren was het ook al uh, te, te horen dat er weer een uh, winkel, de MS-mode gaat dicht van Ronald Kaan, die ook eerder VND wilde redden natuurlijk. En MS-mode is natuurlijk vooral voor de, de, de dame die wat groter is. Grotere maten en zo. En, en nu lees ik vandaag in de krant dat steeds meer winkels creatief zijn. En die gaan dan zeggen: maar, als je binnenkomt, gaan ze zeggen... Hé, hey, wil je wat drinken, joh? Kom maar even jezelf bij. Ik heb hier nog een bordeltje? je gaat even zitten? Dan kunnen we zo eens even kijken of we een kledingstuk voor je hebben. Ofwel, het is de bedoeling dat ze, dat ze echt gaan tappen in de, in de kledingzak. Ik vind dat toch Ik vind dat apart. Wat vind jij ervan? Kom je nog wel in kledingzaken? ik bedoel? Ja, ik kom af en toe wel, maar het is, als je inderdaad een leuk hoekje hebt of zo, waar je uh, dan uh, kopje thee of koffie of zo, het hoeft niet per se drank te zijn. Nee, oké, okay, maar dat, dat lees je wel. Dat ze overal gewoon iets willen schenken om de, de klant wat losser te krijgen. En voordat je weet, hoor, daar komen die uh, flappen. Oh ja. Dat, of de plastic ja. pas. Ja, maar dat is eigenlijk omkoping als je het goed bekijkt. Nou ja, het is... Ja, het is uh... Een je drugs gebruiken, zo. Ja, ja wilt u even... Soms krijg je de, de, de Coca Club of zo. En dan kom je daar en krijg je een snuifje. en dan, We komen even langs met een, leuke, met een leuke modelijn. En hoe vindt u die? Ja, het is maar 600 euro, dit broekje. Maar het staat u enig. Ja. Weet je wel, ja, ja. Dan ben je gewoon de sjaak, hè? Ja, ja, ja. Het, het is natuurlijk wel creatief. En het is ook wel waar. Het kan ook allemaal wat lossen. En wat, waarvoor zouden mensen ook naar de winkel toe gaan? Want ik bedoel, je kan het ook via... Internet kan je ja. natuurlijk gewoon bestellen. Alleen ja, dat is ook lang niet zo interessant. Dus Ik ah, vind het nog steeds heel leuk om een verkoopster lastig te vallen met van... Uh, ja, komt u maar even naar het, naar het hokje. Ik vind, ik vind het een beetje moeilijk om eruit te komen. Wat vindt u van deze zwembroek? <laughs> <laughs> ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ja, nou, en hey, ze worden ervoor betaald, hè? Ik, ja. wil, ik vraag geen handeling of zo verder. Maar ik wil, ik wil wel graag dat ze even kijken naar mijn zwembroek. Vindt <laughs> vind het leuk. Oké, okay, zo doe je dat. Ja. Nee, maar ik ken ook een winkel en uh, dat is Neemsteen. En wat ik gewoon heel leuk vind, dan kom ik daar en heb je twee dames... En, die, uh, en dan zeg ik van nou, ik wil zoiets. En ze dus, dus, dus vragen je maat. En ondertussen komen ze met verschillende dingen aanzetten met jouw maat. Yeah. En uh, ik heb ook heel veel winkels gaan, helaas, maar maat 42. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ietsje uh, iets ruimer ben. Ja, was je ook de ms uh, dan? Ja, ik was uh, soms, okay. soms wel, maar ik ging er niet heel vaak heen. Maar ik ga nu vaak naar dat zaakje, want die mensen die helpen je. Yeah. En uh, ik vind het enig. En die ene die lijkt ook heel, uh, een beetje op Miss Slowcom, weet je. Uit Are You Being Served? Yeah. Geweldig. Ja, is dat... dit mag, mensen lijken het wel te veel te vinden. Terwijl, ja, kledingstukken moet je toch aanzien? Ja, maar ja goed, Ze hebben steeds met de apps ook waar je, zeg maar, jouw maat stof, kan... Je ja, moet de stof ook voelen. Ja, de stof is stof... lekker kleuren of, ook. Ja, In ja, de wat je zijn... lekker voelt... En... Of, of je, je zeker vrouwen van een zekere leeftijd, van, van wat voor stof is het? Is het polyester? Is het karton? Gaat het niet zweten? Ja. Het irriteert. Ja. Maar goed, je hebt steeds meer mensen ook alle informatie die je kan vinden. En je hebt zelfs ook, geloof ik, een, een soort app waar je zeg maar, jouw maat kan invoeren. En dan kan je kan de kledingstukken over, over jouw maat heen. En dan zie je zeg maar drie al wat je, daar, wat je daar eigenlijk aan zou kunnen hebben. Van het, ja, het is wel heel creatief natuurlijk om alle. Maar eigenlijk moeten we het gewoon verbieden. Er we moet een wet komen tegen internetverkoop. Zoiets. Ja ja oké okay, dat gaat te ver ja het is toch ook wel weer makkelijk ja. maar ik koop inderdaad niet bijster veel met internet maar we willen toch een beleving we willen toch een beleving van de kleding ik kan me vroeger nog herinneren dat ik echt gespaard had ik was echt wel een kledingfreak en dan had ik zo oh ik heb nu 200 gulden dan ging ik op de fiets ging ik naar uh, Alkmaar toe en dan ging ik daar winkelen weet je wel dat was gewoon een dagje uit <tie> En je hebt ook een meisje mee, want daar score je mee hoor. Nee, die probeer ik natuurlijk in die winkel te scoren. Oh, okay. Kijk u even naar mijn zwembroek. Ja, Dat was natuurlijk ja. mijn one-liner elke keer. Oh. Maar geef het ene meisje even. Nee, ik vraag wel even een collega. Ja, ik heb vorige keer al gekeken. Komt. Ja, nee, zij wil ook wel even kijken. Zo dus heb ik wel veel afgewerkt. Ha, ha, ha. Het zijn afwerkplekken daar. Die, uh, die potadvent, vent was best een vervelend ventje. Maar die Wilco was echt irritant hoor, met die, uh, met die zwembroek van hem. Goed, nou straks uh, meer Ik een hele belangrijke verhalen weer hier natuurlijk te vertellen. Die stoelbak leeft op de radio. Het is tijd voor een American Arthurs. I drive a beetle car, a caravan, the color blue. Reminds me of your eyes and all the places we've been to. Whatever to. Searching for a better view. <laughs> it's in a stellar when it's me. And To dream with you, got '90s retro on the radio. Our favorite tune, I put the pedal to the metal just to laugh with you. It's in a stellar when it's just us two. Take it off. American Artists, and that's where we live for. I accept your nomination. Ja, precies, daar is waar zij voor leeft. En steeds meer mensen hebben toch zoiets... Die Donald Trump, die Melo, die kan het gewoon helemaal niet. I alone can fix it. Ja, we geloven er niet meer. En zelfs, ik vind dat de Barack Obama zelfs zo... Ik vind zelf, hij is president, dus hou je een beetje op de vlakte. Maar hij heeft zich al een paar keer uitgesproken. Zeg van, ah, is een, een gek. Hey, hij is gewoon niet geschikt om president te worden. Ik denk, ja... Ik weet ja. niet of ik dat zou zeggen. Maar als hij dat dan zegt, hè, die uh, Trump van... Ah, je leuke vis. Dan zie je hem bijna als spetteren zo van... Dat ja. zo, uh. Ik zeg een pas alleen ook van heel dichtbij. Weet je, geïnterviewd. Oeh, een hele lelijke man. Hoor. Oh. Stel je voor dat die president wordt. Dan moet ik echt heel vaak in zijn troonie kijken. Ja. Nee, dat, dat hoeft ook niet. Maar goed, ik vind het toch al een stelling om... Ik kan me best voorstellen dat je Hillary Clinton helemaal de wereld in prijs, Dat Michelle Obama heeft dat natuurlijk heel mooi gedaan. Maar om hem zo af te kraken, dat zou ik dan weer niet doen. Dat vind ik dan weer zo president onwaardig. Ja, ja, Hou je op de vlakte, man. Dat zie je er genoeg. Maar ja, heel veel domme mensen die hebben wel zoiets... Ja, Donald Trump gaat even een frisse wind door de, door de boel heen uh, blazen gewoon. Maar. Ja, een nieuwe Bezems, schoon, hè? Ja, zoiets is ja, het. Ja, ja, ja. Het is uh, Toepak Leeft op de Radio. En maar ja, heb jij zoveel invloed als president... dat jij al die mensen die voor je werken... die hebben natuurlijk ook hun eigen regels waar ze zich aan moeten houden? Volgens mij kan jij, net als een burgemeester van Zand, want die kan ook niet zomaar zeggen van... nou, ik ga nu lekker dit doen, want ik ben er gewoon heel erg tegen. Nou, je bent toch aan allerlei uh, regels gebonden. Ja. Maar het is alleen de, de allerlaatste beslissing om op dat moment een keer wat te doen. Dat kan de, die rode knop zijn. Die weet ik niet. Ja. Maar, maar uh, Je echt... eerste, voordat dat gebeurt, dan uh, er moet er wel heel wat gebeuren. Zeg maar. Hij kan niet zomaar allerlei wetten veranderen. Nee, nee, natuurlijk niet. Dus maar, uh, kijk, maar, het uh, hele vreemdelingenbeleid, wat hij zegt van... Uh, ILO can fix it now, no way, natuurlijk, hè? Nee, nee natuurlijk niet. Dus hij, uh, er wordt nooit zoveel gelogen door een presidentskandidaat, hè? Er is er echt zoveel, van het ene ja. leugen naar en het andere leugen. Het is, ik bedoel... Als je het zeg maar tussen cabaretieres al zetten... dan is het gewoon grappig. Wat grappig wat hij er allemaal zegt, joh. Leuk. Weet je. Ja. Hey, Geert Wilders kan er ook naast staan. Ja, hij oh, ja. is ook zo'n uh, lachwekkend persoon. Maar heel veel ha, mensen nemen me het wel voor wacht van aan. Je van. Zeer, trouwens Het ja, laatste, laatste wat ik gehoord heb, is dat hij bij Donald Trump op bezoek kwam... en dat hij dat wel uh, heel mooi en interessant vond. En ook leerzaam. Is hij ook campagneleider, uh, Geert Wilders, nu bij Donald Trump? Ja, ja, precies. <laughs> Hij krijgt, voor zijn. hij krijgt wachtgeld en hij zit ja. daar. Bij Donald Trump uh, zit hier ook van uh, fletten uit te delen. Want hoe ja. is het met die dame? Ja, daar hebben we ook nog steeds vragen over. Ja, natuurlijk. Goed, wat hebben we nog meer voor Radebricht? Ja, we ja. ja, zullen we het hier al over hebben? Ja. Dus, er is, uh, de vraag is: hè, mag je een aanslagpleger uitschelden? Ja. En de Duitse justitie is daarover gaan buigen. Want er is aangifte gedaan tegen een man die twee weken geleden uh, Ali David Somboli uitscholt. Ja. De, de jongen die op dat moment in een winkelcentrum in München... negen mensen doodschoot. De, de 57-jarige man zag dus vanaf zijn balkon dat somboli dat aan het doen was. Hij schoot de jongen uit en uh, gooide een bierflesje in zijn richting. Oh, oh maar wacht even. En de schelpartij was te horen in een video die een buur, buurman maakte. Okay. Ja, ik denk zelf van, ja, mag je schelden op iemand... die daar een beetje de boel aan het neermaaien is? Ja, ik weet het ook niet. Dus ja. Het is natuurlijk wel een beetje apart. Ik denk van, dan staat ja. er eindelijk iemand op, maar het is, ja... Ja, Het openbaar ministerie zegt tegen de, tegen de lokale krant dat er aangifte gedaan is. En wie dat gedaan heeft, is nog niet duidelijk. Maar degene die het deed, vindt dus dat die man vervolgd moet worden voor belediging. Maar ja... Uh, de, en die krijgt het Maar voor degene elkaar, die beledigd is, die leeft niet meer. Dus dat is de vraag wat er nu moet gaan gebeuren. Oh, maar het blijft okay. dus wel zo dat de dader zelf dan... Die, die hield er volgens de Duitse media racistische idee op na. Hij las voor zijn daad over andere moordenaars, onder wie anders bereif En hij zou trots hebben gezegd dat hij dezelfde geboortedatum had als Adolf Hitler. Ja, ja, ja, ja Wees ja. er maar trots op. Ja, wees er maar trots op. Mijn ja. dochter is ook op dezelfde dag als Adolf Hitler. Ja, nou, hou ja, er nou, in de gaten. Hartstikke Ik schrok ook wel de eerste keer dat ik het hoorde. Maar ik bedoel, ja, deze man is al dood. Ik hoop toch niet dat hij hier een hele, hele, hele langdradige rechtszaak van gaat maken, ja, hoor. Ja, je weet het niet gewoon. Want is hij nou nog een punt te maken? Of is het nou echt alleen maar gewoon een beetje... Iemand die wil provoceren, die zegt... Wauw, ik vond dat hij het heel goed gedaan had. Ik ga gewoon uh, aanklacht in doen. En dan gaat, gaat de rechter zich erover buigen. En na een paar weken zeggen ze... nee, we gaan hem niet vervolgen. Weetja. We doen het niet hoor. Nee, ik, ik vind dat ze moeten uitzoeken... Wie die, heeft of wie die aanklacht heeft gedaan. En die moeten ze... Goed in de gaten houden. Dat zou ik eens even gewoon doen. Nou, nou ik, ga, ik ga ook schelden hoor dan. Als je ja. dat ziet. Ja, pas maar weer op. Dan komt er weer een rechtszaak. Blijf oh. maar doorgaan natuurlijk. Goed, houtje uit de doos. Paul Weller zat toen in, nog in de jam. Klassieke uit de jaren 80. Town Call Mellers. Nog een nieuwe CD uit Paul Weller. Van de stijlconcenten, maar ook van de jam natuurlijk. Ooit een beetje ruzie gehad met de leden van de jam, geloof ik. Ah, ondanks het feit dat hij het financieel wel goed geregeld had. Die anderen zei... Hey, ik, ik heb niks aan mijn banken gekregen. Ja, maar ik heb alle nummers geschreven. Ja, ik heb toch een beetje gedrumd. Ja, joh, maar dat, ik dacht je dat, voor... dat het vrijwilligerswerk was wat je deed. Ja. Maar goed, ze hebben ooit wel weer eens uh, samengespeeld. Ruzie is ook weer een beetje bijgelegd. Town Cold Mellis. En dan vraag je altijd Town cold Mellis... Bestaat Mellis eigenlijk wel? Ik zag wel dat het een thriller was. Een boek uit 1993. Dat wel. En het moet ook ergens in Polen liggen. Dus nou, nou. ik heb het even zo gauw proberen te vinden. Ik kan het niet zo gauw vinden op, op de kaart. Maar Mellis schijnt dus wel te bestaan. Ik zit wel te kijken. Wat voor uh, Mellis is een Canadees-Amerikaanse mystery thriller uit 1993. Onder regie van uh, Harold Becker. Hij won hiervoor een Franse Cognac festival uh, Polierprijs. Voor het meeste regisseur, maar goed. En de plaats, heb je het in schouw kunnen vinden, maar je hebt er niet in verdiept. Je hebt er niet in verdiept. Nee, nou, ergens in Polen ja, dus. Je kan, je kan inderdaad altijd wel een naam geven aan een stad. Ik bedoel, ze noemen we nu Sanctum in Enige ja. Beach, uh, Amsterdam Beach. Dus, ja. dus daar kunnen we ook nog wel een liedje over maken. Ja, dat is waar, maar goed. goed. Beach, baby, beach, baby, give me a hand. Hey, oh, Oké. Okay. Ja, Jij zit in de een koor re... zeker? Ja, nee hoor. Ja, ik hoor. hoor het wel hoor. Ja, ja, het komt er zomer uit. <laughs> ja. Ja. In uh, Rio, uh, nou ja, het is natuurlijk allemaal begonnen, hè, de hele gebeuren. Ja. Maar nou blijkt dus uh, dat ze daar ook over de hele wereld... zijn ze gewoon bezig met die uh, Pokémon Go. En in het Olympische dorp werd ook gejaagd op Pokémon. Oh, ja. En er was een Japanse turner, Kohai Uchimura. En het, die, die was vergeten dat de app Pokémon Go flink wat mobiele data verbruikte. En dat kan in het buitenland best wel duur zijn. Oh, oh ja. Hij kreeg een rekening oh, oh. van 500.000 yen, dus ongeveer 4400 euro. Al dus het Japanse persbureau Kyoto... Gelukkig voor Uchimura was zijn provider hem gunstig gezin. En met terugwerkende kracht werd zijn abonnement op een daglimiet gezet. Wat hem maximaal 30 euro kost per dag. Oh, Oké, okay, gelukkig. Maar uh, of hij doorgaat, weten we niet. Maar nee. hij is wel topfavoriet voor goud. hè? Ja, en in oh. Peking won hij twee zilveren medailles. En in Londen haalde <laughs> hij één keer goud en twee keer zilver. Dus, Oké, okay, nou, nou, goed, nou zijn we Zo kind. gefocust op, op sporten dat hij verder helemaal niet nadenkt. Maar goed, ik heb hem met vakantie ja. een vakantie voor paar keer gehad. Dat ik hem niet uitgezet had. Er komt nog een rekening uh, ja, nou, dat vakantie kreeg van een paar honderd euro. Toch wel. Ik oh. ik hem niet. Dat ene schuifje. Die mobiel doet nog uit. Maar ja, ik was te vergeten. Maar als je telefoon gewoon helemaal uit hebt, maar doet ja. het toch niks. Nee. We spreken je straks in deel 2. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.